De denktank zou het geld hebben overgemaakt aan Wilders advocaat Bram Moskowicz. In een e-mail aan Reuters schrijft Wilders dat de advocaatkosten werden betaald... door mensen die het recht op vrijheid van meningsuiting verdedigen... en wil niet zeggen wie het zijn, omdat dat hun veiligheid in gevaar kan brengen. D66-leider Pechtold ziet geen redenen om de vader van prinses Maxima uit te nodigen... bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander tot koning... In het RTL-programma Wat Kies Nederland zei Pechtelt dat er in 2002 redenen waren om Jorge Zorreguieta te weren bij het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Zorreguieta was niet welkom, omdat hij minister van Landbouw in de regering van de Argentijnse dictator Videla is geweest. Pechtelt vindt dat er nog steeds geen goede argumenten zijn om de vader van Maxima uit te nodigen. Vorige week zei PvdA-leider Samson in het Carré-debat dat Jorge Zorreguieta wel bij de inhuldiging aanwezig moet kunnen zijn.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 Overdag vanuit het westen regen en later dan misschien nog wel wat zon. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Het is net iets over drieën. Dit is De Nacht. Alfred van der Weigen hier. Uh, de nacht waar we het hebben over 9-11. Maar het is natuurlijk ook heel erg spannend in New York. Marcella. Ja, want het is matchpoint voor Andy Murray. En niet zo'n klein beetje ook. 5-2 in de vijfde beslissende set en 40-0. Nou, dit kan hem toch niet meer ontgaan. Wat zal er allemaal door het hoofd van Andy Murray gaan? Het is zijn vijfde Grand Slam finale. Hij won er nog nooit één. En het gekke is, zijn coach Ivan Lendel, de man die uiteindelijk een legende werd... en acht Grand Slam titels won, die won ook pas zijn eerste Grand Slam titel op zijn vijfde poging. Dan gaat de service van Murray in het net. Oeh, een beetje nerveus. Kijk of hij die tweede onder controle houdt. Djokovic is niet helemaal fit meer, een beetje last van zijn lies volgens mij. Die laatste paar games hebben toch fysiek wel de tol geëist. Tweede service van Andy Murray, die goed naar de voorhand van Djokovic. De voorhand van Murray, cross en de, de verdediging van Djokovic. Murray nu naar het net en dan komt de, de lob van, oeh, die is nog net terug. De rally aan de gang, Djokovic, ja die slaat dat eerste matchpoint weg. En dan is het 40-15, zijn er nog twee matchpoints over. Kon Murray niet zo gek veel aan doen. Behalve Behalve dat hij natuurlijk zijn eerste service miste. Die sla je liever in op zo'n belangrijk punt. En we zien nu de matchtime. 4 uur en 53 minuten hebben de mannen gespeeld. En echt de laatste set op een absurd hoog niveau. We zagen eerder in de wedstrijd al een rally van 54 shots. 54 slagenwisselingen. Nou, dat is ongelooflijk in dit tempo. We zien die van Lendl nu. Hij zal toch ook, met zijn stoïcijnse gezicht... wat we van hem kennen, toch wel enigszins een verhoogde hardbeat hebben. 40-15, nou, komt het matchpoint van Andy Murray. De bal is uit. Ik kan me het matchpoint op Wimbledon nog herinneren, bij het Olympisch Tennis toernooi, Tegen Federer. Toen won die goud. Toen eindigt hij met een ace. Dat doet hij vooralsnog niet. Hij slaat die eerste service fout en moet er dus opnieuw met een tweede service aan de gang. En dat is heel spannend, want dan heeft Djokovic weer een kans. En die haalt vol uit. Het is ongelooflijk. Het is Andy Murray. Die wint. Ach, oh, god. Hij is helemaal door het dolle heen. Hij kan het niet geloven. Hij wint die uh, vijfde set van Novak Djokovic, de titelverdediger. Wat een partij. 6-5 wordt het. Bijna vijf uur hebben ze gespeeld. Het zijn twee hele close vrienden. Ze zijn 25 jaar. Ze schelen acht dagen op uh, de verjaardagslijst. Uh, uh, maar Andy Murray doet het dan. Eindelijk in zijn vijfde poging wint hij zijn eerste Grand Slam. Andy Murray wint de US Open. Marcella, dank je wel voor je enthousiaste bijdrage. Ja. Graag. <laughs> Wat een mooie partij, zeg. Murray maar dus winnaar van de US Open. Je kon het hier horen de hele nacht, al vanaf tien uur gisteravond. en Het is, nou, het is nu vijf over drie, je hoort het al iets meer dan bijna vijf uur partij in de US Open. Wij hebben het hier ondertussen in de studio over 9-11. En ik heb aan de telefoon, en dan moet ik heel eventjes spieken, Geert. Goedemorgen. Geert Gerard. Gerard, Gerard goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, allereerst die vraag van, waar was je uh, na je leven? Nou, ik uh, was net op mijn werk aangekomen. Ik zat in de ploegendienst en uh, ja, toen hoorde ik het, uh, de eerste berichten van... Ja, een vliegtuig uh, in de 20-housen. In of tenminste in uh, een... Auto, in, uh, in World zo, Trade in nou, Niet de Twin Towers, ja. maar dat was gewoon een... Uh, in zo'n torenflat uh, gevlogen. Ja, ja. Uh, ja goed, dan uh, denk je, ja, ja, ja dat dus uh, is in de Eerste Wereld ook, net na de Eerste Wereld ook gebeurd. Ja. Toen kwam die briefje dat het echt was. Maar al eerst over, nou over van de, heel die voorgeschiedenis wat ik al zei, die is me, me gewoon vergeten. En, en, en welke voorgeschiedenis ook bedoel je? Geweest, uh, ja. Van, uh, dat, uh, in Afghanistan was een, uh, een staatsgreep geweest in de begin jaren tachtig, mm -hmm. uh, Door een communistische uh, groep. En uh, toen heeft uh, die te verliezen en toen heeft uh, de Sovjet-Unie ingegrepen. En die heeft, is, heeft toen een inval gedaan. Ja. Yeah. En toen is heel die uh, verzetsbeweging begonnen om. Er, uh, hij heeft uh, Osama bin Laden. Die heeft toen uh, zijn eigen daarbij aangesloten en uh, die is gesteund door de Verenigde Staten, door de CIA. Ja. Dus hij is uh, groot gemaakt door de CIA, Osama bin Laden. Ja. Ja. En, en daar hebben ze natuurlijk achteraf wel uh, wel, wel spijt van gekregen. Ja. <laughs> Maar ook, men is ook vergeten dat uh, eind jaren, ja, begin uh, 1900, uh, iets tevoren, toen is heeft Engeland geprobeerd vanuit Pakistan ook uh, Afghanistan binnen te vallen. Want ja. die had uh, ook uh, last van groepen daar uh, van, uh, ja... Die, die Afghanistan, tenminste die Pakistan binnenvielen, Nou, daar hebben ze spijt van gehad. Want die vindt nu nog bovenop op die uh, bergen daar in uh, Vienocht de restanten van uh, Engelse militairen die daar ge, gevochten hebben. Ja. Maar, maar goed, jij zegt dus eigenlijk is de, de aanleiding dat uh, Osama bin Laden Amerika heeft aangevallen... is, is die staatsgreep geweest in Afghanistan? Uh, nou, ja... ja uh, maar ja, ja, ja, dat hebben ze ook gezegd, ja. Nee, ze hebben me zo groot gemaakt. Ja, ja. Ze hebben me zo groot gemaakt. En toen, toen later, toen uh, kwam er een westerse bewind. Toen, toen de Russen erin uh, teruggetrokken waren, toen kwam er een westerse bewind. En toen is later uh, de Taliban vanuit Pakistan. Het waren studenten, waren dat uh, moslimstudenten. En die nee. uh, zijn toen uh, vanuit uh, Pakistan. Zijn ze, hebben ze Afghanistan heroverd. Ja. En toen is er een wind gekomen. En daar heeft, uh, ook samen met Bin Laden, heeft daar gebruik van gemaakt. En die heeft daar uh, ja, een schouwplaats gevonden. En van daaruit heeft hij die, is hij de Twin Towers binnengevlogen. Uh, gevlogen. Ja. En, ja, maar... en ook, ook, ook een oorlogsschip uh, heeft hij aangevallen. Ja. Maar Gerard, ja? uh, uh, uh, wat vind jij van, van, uh, van de uh, reactie van Amerika daarop? Nou, buiten professioneel, ze, hadden het, uh, ze hebben toen de kans gehad, uh, ze wisten waar die zat. En toen hadden ze de kans om met met uh, kruisraketten aan te vallen. En dat hebben ze uh, hebben, hebben ze uh, ja een beetje een beetje op de uh, laten liggen En toen ze speelde, ja. ik, toen was ze lang vertrokken. Maar, maar wisten en, ze wisten, wisten, wisten, wisten, wisten ze zeker waar die zat dan? Ze wisten waar die zat, ja. Oké. Okay. Via, die, via, via die satelliettelefoon waar hij gebruik van maakte. Oké. Okay. Dit is uh, nieuwe informatie van mij, maar ik, ik... Nee, Ja, en, en later ook, toen uh, de, so uh, de Verenigde Staten de Afghanistan binnengevallen was, Aha. wisten ze dat hij daar in die, uh, in die grotten zat. In de Tora Bora bedoel je? In Tora Bora. En toen durfden hij uh, hebben ze, de durfde zelf niet binnen te gaan. En toen hebben ze gewoon uh, Afghaanse militairen hebben ze daar uh, naartoe gestuurd. Uh, en die hebben hem laten gaan. Ja. Ja. Dus ze hebben een paar kansen gehad om hem uh, te pakken te krijgen. Dus, dus jij bent sowieso wel ervoor dat ze achter Osama zijn aangegaan... maar eigenlijk de oorlog in Irak en Afghanistan... wat, wat is daar je mening op? Nou, uh, Irak, Nou, dat hebben ze helemaal verkeerd aangepakt. Want uh, regenrecht nadat dat uh, Saddam Hussein uh, Kuwait binnengevallen was... en uh, hij verslagen was, hadden ze hem uh, achteraan moeten gaan. Maar dat heeft uh, Pabuz... Die had uh, geen mandaat uh, van de Verenigde Naties om uh, Irak binnen te vallen, dus maar hij, heeft, hij heeft wel uh, de bevolking daar, heeft hij opgestookt. Toen uh, we kwamen in het noorden, kwamen de Koerden in opstand, nou die hebben dat geweten, die zijn met gifgas en alles zijn ze aangevallen. Ja. En in het zuiden zat er daar, zat ook, uh, was er ook een opstand en die heeft hij ook uh, nou, uh, moordend neergeslagen. Ja. Maar goed, de, de aanval op Irak was, was destijds een reactie op de aanslagen om, om Osama te... Ja, nee, Afghanistan, hè. Nou, goed. Even splitsen. Van de aanval op Afghanistan was, uh, uh, kwam voor uit die, uh, dat ze die uh, twin ja, ja, ja. towers binnengevlogen ja. uh, waren. En de Pentagon. Ja. ja. Maar, ja en dat, toen, en dat is, vind het, jij... Is Irak is erbij gekomen. Maar toen, toen kreeg je die, die leugens van Bush van... Ja, er zitten er kernwapens en er zijn daar chemische wapens... En daar heb ik uh, hele discussies over gehad uh, met uh, Wouter Bos. Want toen had je de uh, kabinetsformatie, ik was toen nog lid mm -hmm. van de Partij van Arbeid, ik ben op die bijeenkomsten geweest Ik zei, joh, dat moet je niet doen. Maar dat zijn gewoon leugens van uh, Boes. Nou, en het was niet waar en dit. Uh, ik heb er hele discussies mee gehad. Ja. Maar, maar goed, ja, je, je zou zeggen dat een Wouter Bos uh, uh, beter geïnformeerd is dan uh, een gemiddelde burger in Nederland, toch? Daar neem ik aan, maar ja, hij heeft. Dat vertrouwen we eigenlijk maar, op. Ja, ja maar, als maar het zo uh, is. heeft. Uh, Balken en de heeft zijn ook gek wat te maken ja. door zogenaamde rapporten. Ja, ja, ja. En, en uh, hij heeft nooit uh, eigenlijk toegegeven dat hij wel is. Ja. Even, uh, nog even in het kort, Gerard, wat was de proportionele reactie geweest? Uh, op Afghanistan. Op, op, op deze aanslagen? op het World Trade Center en Pentagon? Nou, nou zeg maar wat anders. wat ik zei is, ze hebben het uh, gewoon verkeerd aangepakt. Ze, ze hebben de kans gehad een paar keer om uh, ook samen bilanen te pakken te krijgen ja. en dat hebben ze nagelaten. Oké. Okay. Duidelijk. En uh, ja goed, en, de, de, de... maar goed, heel die ingediendienst, dat is al gezegd, die, uh, ja, die hebben een, heel, een heleboel fouten laten maken, uh, een heleboel uh, blunders gemaakt, ook omdat ja. ze wisten dat er uh, iets ging gebeuren. Ja, het wisten ja. ze maar ja, er waren zoveel inlichtingendiensten, er waren zoveel inlichtingen, inlichting, ze wisten niet meer uh, hoe het precies in elkaar zat. En uh, zo had ik de kans gehad uh, om, om het hele spoor zo op te bouwen. Om daar mensen opgeleid werden, daar uh, als piloot, dat ze die vliegtuigen konden kaven. Ja, ja, ja, Maar goed, ja, ik kan me voorstellen dat voordat uh, iemand uh, een mafketel uh, uh, een gewoon gebouw invliegt, dat je, dat het niet verboden is om, om vlieglessen te nemen, toch? Nee, maar... Dus, uh, dat denken we nu dan anders. Ik dat daar, uh, Ja, hoe mo moet ja, mo ik het zeggen? Gewoon uh, duistere figuren daar uh, vlieglessen namen. Ja. Ja, maar, maar ik bedoel, zeg maar... Daar is niks op, niks op tegen nee. als, je, als je vlieglessen neemt. Want, want anders trek je de conclusie... Je zou wel eens wat geks kunnen doen met, met die vlieglessen. En dan... Waar, waar gaat de overheid ingrijpen en waar niet, hè? Ja... Ja, dat is mo moeilijk te zeggen, ja. maar ik, ik heb het er dan behoorlijk gevolgd. En, uh, maar ja, je, je hebt een paar inrichtingendiensten en die hebben gewoon nee. langs elkaar heen gewerkt. Ja. Want de ene inrichtingendienst die wist wat en uh, die gaf het niet horen aan de andere. Nee. Gerard? Het was, het was gewoon een eergevoel uh, van wij zitten ergens achteraan en wij willen het oplossen. En uh, ze, hebben, ze hebben niet samengewerkt Nee. Uh, Gerard, dank uh, je is het, Daar is het uit voortgekomen. Ja, Gerard, dank je wel voor je telefoontje deze Geen vroege dank. ochtend ja. en uh, nog een hele fijne nacht. Ja, dankjewel. Tot ziens, hè. Daag. We praten over 9-11 op uh, Radio 1 en uh, we hebben ook gewoon muziek. Ja, het is Denise Williams met Free. James of Love van Ryan Adams. We praten over 9-11, de aanslag uh, op het World Trade Center... en op uh, het Pentagon op uh, 9 september 2001. Uh, hoe heb je het beleefd? En, en vooral, hoe was de reactie van Amerika in jouw ogen? Was die terecht of was die volstrekt buiten proporties? Aan de telefoon Memel. Memel, goedemorgen. Goedemorgen. Je komt uit, uh, uit Bosnië, maar je woont in Nederland gewoon. Hè? Dat klopt, dat uh, klopt. Jij was op 9-11 in Nederland. Waar was je? Ik was in Nederland, maar ik, eerlijk gezegd, kan me niet herinneren waar ik was. Oké. Okay. Dus ik ben in die zin iets anders dan andere luisteraars. We... Ik wist gewoon niet waar ik was nee. deze dag. We... Weet je nog wel hoe deze informatie tot je kwam? Jawel, via tv, via beelden. Ja. Via... En uh, niet, alleen, niet alleen deze dag, maar tot uh, bijna tot vandaag toe is hetzelfde. Ja, ja. Dus. Wat, uh, wat is jouw, uh, jouw, jouw mening betreffende de reactie van Amerika op... Uh... Ik denk dat het nog vroeg is om uh, uh, geschiedenisoordeel te zeggen... over wat gebeurd is. Er mm -hmm. moet nog tijd voorbij zijn dat wij... Misschien weten wat echt achter gordijnen is uh, alles gebeurd. En uh, ik denk dat in deze tijd... In de eerste tijd dat die gebeurt... Media hebben ons gewone mensen niet tijd gegeven... Om met eigen uh, brein te nadenken. Okay. Dus iedereen was mee met media. Yeah. En uh, die is bijna tot vandaag hetzelfde gebleven min, in minder mate. Maar hoe moet ik zeggen, media staat acht, achter één verhaal. Maar ja. ik heb wel lezingen bezo bezocht van verschillende mensen van Amerika, van Nederland ook, waar andere verhalen aan gesprek komen. Dus daarom ik zeg, er is misschien nog vroeg dat de uh, conclusie wordt uh, getrokken ja. in uh, context van geschiedenis. En, dat en, komt nog, denk ik. En wanneer denk je dat het wel de tijd daarvoor is? Hoe, hoeveel jaar gaat daar overheen? Nou, die, die, die probleem is wel complex. Ja. Dus, moet nog wachten. Misschien kon ons allemaal helpen die misschien, j, j, hoe, hoe heet, Julian Assange... als die hem niet uh, voor die tijd, zeg maar, uh, van de toneel zetten. Ja, dat is de, de oprichter, of in ieder geval een man achter Wikileaks, ja. Bij, hè? Ja. Ja, ja, hij is een zeg maar, wat mij betreft... Uh, belangrijke speler in die, in die verhaal over... Over gebeurtenissen van deze tijd. Ja. En dat Amerika zo heeft gereageerd. kwekt bij mij persoonlijk indruk. zoals is op die gebeurtenis in 9-11. is gewacht. Dat die gebeurt en dan worden stappen genomen zoals is genomen, zeg maar. Ja. Dus, dus wat je eigenlijk zegt is. wij hebben diverse dingen gehoord in de media. maar we hebben niet alles gehoord. en de man die er meer over weet, die wordt de mond gesnoerd. En dat dan, ik, ik denk dat in uh, uh, positieve zin van waarheid, tijd speelt grote rol. Ja, ja. En uh, in de eerste dagen, weken en maanden kon niet mensen spreken zoals vanavond bijvoorbeeld. Nee. Dus vanavond horen we hele andere verhalen van uh, luisteraars dan toen. Ja. Iedereen was mond, uh, zeg maar, uh, dichtgeplakt. Of zo. Toen was natuurlijk ook de algehele tendens in Nederland. Van goh, er moet nu wat gebeuren, uh, actie nemen. En nu kijken we er natuurlijk op terug naar elf nou, jaar Maar dat, dat is juist die, denk ik, die pro-Amerikanisme van bepaalde Nederlandse politici. Ja. Ja. Die denken niet met eigen hoofd, maar laat ze zo zeg maar, in, in een zo verschrikkelijk oorlog meeslepen. Dat, dat neem ik wel kwalijk, weet yeah. je wel. Yeah. Dat is zo naïef geweest van president Balkenende en en hele zijn kabinet. Dat is... Als ik was echt 100% Nederlander, zou ik me echt diep schamen. Maar gelukkig ben ik dat niet, ik ben allochton. <laughs> <laughs> dus... maar, maar, maar Mehmet, want je praat best goed Nederlands, dus, dus je woont waarschijnlijk al een, een tijd hier. Um, wat was uh, uh, volgens jou toch nog eventjes de wel de, de juiste reactie geweest? Ik, ik snap dat je zegt van goh, we, we, we kunnen het nu nog niet analyseren op de juiste manier, maar wat, wat... Nou, we, we, Tuurlijk, wij, wij mogen niet vergeten dat die aanval in in Irak is mm -hmm. illegaal geen resolutie van VN om die aanval te doen. Dus is niet uh, rechtvaardig dat mensen vergeten en dat is niet zo populair in de media om dat, dat aan de mensen te laten weten. Dus is illegaal en blijft zo, denk ik, in geschiedenis staan. Ja. Maar je, je en, had, uh, jij, jij, jij en, zegt dus eigenlijk en, uh, van... Die... En al die beslissingen toen, toen was genomen. Wij mogen ook niet vergeten... dat is uh, hoofdrol toegegeven aan iemand... die, zeg maar, alcoholische problemen heeft... zoals die George Bush. Oh, oké. Okay. Dus uh, was niet helemaal... Clean of schoon. Oké. Okay. Dus je bedoelt eigenlijk dat hij kon geen goede beslissingen nemen omdat hij last had van alcoholische uh, problemen? Niet alleen dat, maar dit is een van, uh, zeg maar, uh, dingen die zijn persoonlijkheid Oké. Okay. En dan is uh, in, uh, politieke, op politieke toneel gezegd zo: so, iemand, dat mag niet gebeuren. Mm -mm. Iemand die wil wereldleider. Spelen moet heel stabiel iemand zijn. Ja. is iemand met die, die soort uh, problemen met alcoholisme en dat en dat. Ik, uh, ik vind hem duidelijk, Mehmet. Dank je wel. En ik uh, vind het heel interessant vanavondstelling. Goed zo. Van programma. Bedankt voor het bellen. Ja. En blijf lekker luisteren. Doei. <laughs> dag Doei. dag We gaan naar uh, Richard. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Je hangt al even een tijdje. Ja, um. uh, moet je luisteren. Uh, waar ik, ik, kijk, het is natuurlijk al enige tijd geleden... en langzamerhand druppelen er natuurlijk steeds meer informatie binnen. Maar ik weet al dat heel snel nadat dit uh, gebeurd was... Mm -hmm. ik weet dat ik uh, toen bij de American Bookshop al uh, literatuur kon vinden... en ook iemand die dat gefinancierd had... om heel, uh, met een kritisch rapport daarnaar te kijken. Yeah. En dat was dus iemand die, laat ik zeggen, onder meer heel veel verstand had van bouwconstructies. Ja. En die heeft ook overlegd over bijvoorbeeld iemand die bij de brandweer werkte. En die heeft ook iemand gesproken over iemand die uh, vertrouwd is met, met, uh, met springstoffen. Ja. En nou blijkt dus nu dat zij onderdelen gevonden hebben van wat ze gesloopt hebben... en wat zij uh, ergens anders neergelegd hebben... dat daar werkelijk springstoffen of delen daarvan uh, aangetroffen zijn. Dus het, de constructies. Ja, en, wat en, jij zegt en, is eigenlijk het is, uh, het, het is ja, uh, gepland. Ja, ja nou, iets, nog iets merkwaardigers was dat de eigenaar van die twee panden... Ja. nog geen twee dagen daarvoor een verhoogde verzekering had afgesloten... voor de waarde van die panden. Ja, ja dat, er zijn talloze uh, video's over verschenen op ja. het internet. Ja. Uh, en, maar ook weer en, video's en, die die tegengesproken hebben. Ja, maar ik bedoel... De, de, de scharen nu, uh, ik bedoel, er is nu een groep van, uh, van uh, academici ja. op het gebied van constructies, die langzamerhand uh, steeds meer de, de, de, de, de, de uh, overtuiging aannemen dat het op de manier waarop het is gegaan, uh, of ons wordt voorgesteld dat het is gegaan, dat, het, dat, dat die gebouwen zo nooit hebben neer kunnen storten. Nee. Maar goed. En er komt nog bij dat een gebouw wat helemaal niet door een vliegtuig geraakt was, heel kort daarna volledig met zijn constructie in elkaar donderde. Ja, en World Trade er 5 bedoel je daarmee. Ja, ja, ja. ja. Wat, wat, maar Richard, het, eh, eh, eh, en ik heb hier ook, ik vind het heel, heel leuk om hierover te discussiëren, want ik weet namelijk ook niet wat er precies gebeurd is. Um, uh, maar er gaan inderdaad uh, conspiracy theories, zoals ze dat noemen... over, de, over het feit dat, dat de regering daarachter zou kunnen zitten. Maar het feit blijft dat er gewoon twee vliegtuigen die, uh, die gebouwen in zijn gegaan, toch? Nee, dat zijn hologrammen geweest. Hologrammen? Ja. Maar er zijn toch 3000 mensen overleden en er zijn toch ja, gewoon daar, hele daar verdiepingen? Ja, daar wordt er ook informatie over gegeven. Maar dan moet je maar zelf onderzoek doen op het internet... van wat er met die mensen is gebeurd. Maar dat zijn dat zijn er zijn hologrammen... Er zijn wel mensen in, dat, in die gebouwen natuurlijk overleden. Ja. Maar er waren ook al een groep van mensen die al in, eh, berichten hadden gekregen... om die dag daar niet te gaan werken. Oké, okay, maar, maar dit is even helemaal nieuw voor mij. Want ik heb wel veel van die filmpjes bekeken omdat ik het reuze interessant vind. Maar hologrammen, daar heb ik nog nooit eerder van gehoord. Ja, ja ik bedoel, men is al heel ver met die techniek. Ik bedoel, wij denken dat de technieken die nu aan de orde zijn... dat die, dat die al heel recentelijk aan de orde zijn gekomen. Ja. Maar er waren voor de Tweede Wereldoorlog al bekende... en waar nu ook al me, nog mee gewerkt wordt... Ja. ...van een zekere meneer Tesla... ...maar daar praat ik over weer heel iets anders... Uh, ...dan moet je maar eens kijken naar... ...een, een site die gaat over HARP. Ja. ...waar de Amerikanen ook gebruik van maken... ...waar je nooit verder iets over hoort... ...die het weer mani kunnen manipuleren... ...die... Uh, ...die aardbevingen kunnen manipuleren... ...die tsunamis kunnen manipuleren... Maar, maar Richard... En, uh, uh, ja, uh, ja, ja, ja, ja, ik, ja... Ik vind het lastig om met je mee te gaan in, in zo'n verhaal... ...maar ja, stel, ik ga, ik ga met je, omdat je mee hè... He? Om, omdat, ...omdat het... Omdat het, omdat het te gruwelijk voor woorden is. dat ja. je zou kunnen bedenken. dat deze genici. Uh, daarachter zouden kunnen zitten. Maar, maar Richard, dat... laat, laat, ik, laat, laat ik even gewoon. voor, uh, even voor de. zeker voor de of conversation met je meegaan. Hè? Stel, ja. dit, dit, jij, hebt, jij hebt gelijk. Waarom zouden nou ja, de Amerikanen kijk, dat hebben gedaan? De Amerikanen. gingen het namelijk economisch helemaal niet goed. We hadden natuurlijk. de val van de Berlijnse muur gehad. Er was een denkbeeldige vijand die we hadden in de vorm van de Rus, mm -hmm. die hield op te bestaan. Ja. Er kwam vrijheid door heel Europa. Dus die hele wapenindustrie die lag op de kont. Oké, okay, dus het was eigenlijk om te zorgen dat er weer uh, wat ja, conflicten dus gingen ontstaan. Het beleid, het beleid van Bush helemaal... Uh, kijk, daarvoor hadden we natuurlijk uh, Clinton gehad. Ja. En die had, die had uh, uh, uh, laat ik zeggen, Amerika een enorme recessie gehaald. Die had een behoorlijk overvloed... Of, en, en op een gegeven moment kwam daar om de hoek uh, dit gebeuren. Ja. Maar goed, als ze dit en, voor de, en, voor de economische en, uitwerking hebben gedaan... Is het niet helemaal goed, heeft het niet helemaal goed uitgepakt nu, toch? Dat zeg je. Als ze dit spe, specifiek voor de economische uh, gevolgen ja, dat, hebben gedaan... Maar, dat, dan... maar degene, de club die daarover gaat, die interesseert dit helemaal niet. Ik bedoel, dat kunnen we ons niet voorstellen. Maar die hebben totaal geen empathi empathisch vermogen. Oké. Okay. Die, zijn, die zijn dat... dat, dat, dat we, we hebben het wel eens over... over over mensen die gevoelloos zijn... of in totaal geen sociaal vermogen hebben. Om, en, en het merkwaardig is dat die mensen... tot de bovenlaag door al hun spelletjes... met enorme vermogens over de hele wereld zitten. Ja. Nu ook in, zelfs in de, in de uh, eigenaar zijn van het IMF. Eigenaar zijn van het aantal wereldbanken. En eigenaar zijn van, de, van, de, van, uh, van al die mensen die nu ook meedoen... Mee aan het hele gebeuren rond, uh, rond Griekenland met die zogenaamde, uh, uh, uh, hoe noem je dat? Die, tri uh, die tri triangle of die try whate uh, die, die daar moet gaan beoordelen of Griekenland wel aan zijn eisen voldoet. Ja. Dat ligt allemaal aan een plan ter grondslag. Oké, okay, dus het is dat allemaal. Hebben, uh, moet jij voorstellen dat jij zogenaamd een Europa wil stichten naar de mm -hmm. voorhand van de Verenigde Staten? Ja. Dat jij dan denkt van nou, wie kan ik beter in huis nemen dan adviseurs van mensen die daar aan de grondslag liggen, die daar de basis hebben gevonden. Dan worden al die, al die landen die worden uitgenodigd om vooral Goldman Sachs adviseurs in te, in te huren. Ja. En als het dus dan niet, niet goed gaat, dan maken zij wel een plan waardoor het plan wel klopt. Oké, okay, dus, dus we hebben nu, ik weet nu, ik weet nu iets beter wie, uh, wie erachter zit, dat is namelijk Goldman Sachs volgens jou. Nee, nee, nee. Oh. Dit maakt onderdeel van. Oké. Okay. Maar, maar, het, het gaat nog veel gekker in een veel gekkere hoek... wat jij niet zou durven denken. En dat is, daar ben ik recentelijk achtergekomen... dat is uh, de, de Jezuïte-orde. Oké. En wie Moet je maar eens kijken naar een site... die gaat over de Zwarte Paus. En de Zwarte Paus die eigenlijk... normaliter voor zijn hele leven wordt benoemd... Yeah. maar geloof ik in 2006 of 2008 is afgetreden onder druk vanwege het feit dat dit aan de orde zou komen. Zo. En dat was een Nederlander, mind to. Oh. Ja. Hey, en Richard, hoe kom jij aan al deze informatie? Ben jij, hoe, ja, hoe ben jij ja, zo goed, goed geïnformeerd? Wat bezoekt je, wat je dat tekje, zeg ik dan maar. Als, maar... Je, als, je, als, je, als je uit bent om de waarheid te onderzoeken... dan zul je die ook op een gegeven moment vinden. Maar waar vind je die dan? Maar dan moet je wel kritisch op zijn. Ja, dat snap ik, Richard. Je moet maar... wel onderscheid maken, want er zijn een heleboel sites die erover gaan... Ja. En je moet onderscheid maken en je moet ook, voor zover je dat vermogen hebt... ook kunnen onderscheiden van wat aannemelijk is. Ik had het bijvoorbeeld over die man die, die met zijn eigen vermogen... op een gegeven moment dvd'tjes de wereld rond heeft gestuurd... om mensen vooral te informeren over, over, over hoe het... en toen sprak hij er nog theoretisch over hoe het in elkaar zou hebben kunnen zitten. Mm -hmm. En dat het dus onmogelijk kon zijn dat dat door, door vliegtuigen... Die, als je erover nadenkt, maar heel licht gebouwd zijn. Dat, nou. het, dat materiaal wat in een vliegtuig zit of waar een vliegtuig uiteindelijk is opgebouwd. Dat kan nooit zo'n constructie onvergooien. En de kerosine die daarin vrijkomt. Dat zou dan heel merkwaardig zijn. Want dat vliegtuig dat komt dan al voor die plaat Tot ontploffing of weet ik wel wat. Maar die kan niet door die hele constructie heen. Nee, oké. Okay. Richard, uh, dank je wel voor je informatie. Krijg je vaak te horen dat je, dat je, dat je best wel veel uh, uh, met conspiracy theories werkt, of zijn mensen. Je moet oppassen dat je daar niet paranoia van wordt. Ja. Je moet maar wat ik zeg, je moet, je moet uh, uh, op een zekere manier ook een distantie tot houden. Ja. En ja. Gezond, een gezond en kijken wat wel en wat niet oké okay is. Je slaapt nog vaak. wel goed. Wat zeg je? Je slaapt nog wel goed. Ja, maar dat, als ik dat niet doe, dan heeft dat een andere oorzaak. Maar dat heeft daar niks mee te maken. Oh, gelukkig. Richard, dank voor je wel voor je bijdrage en voor je telefoontje. Ja, en ik zou mensen aanraden om toch eens wat, uh, wat, wat, wat te googelen. Oké, okay. we, we gaan ja? het eventjes opzoeken. Dank je wel. Er komt overigens vanavond uh, op een van de commerciële zenders... Ja? in het kader van die 9-11's... een documentaire over mensen die in de... Uh, de, piloten, de piloten en mensen die in de in de, hoe heet het, in die torens hebben gezeten als verkeersleiders. Oké. Okay. Die daar ook kritische opmerkingen aan hebben over, over de tijd. Uh, waarin die vliegtuigen hebben kunnen vliegen, et cetera, et cetera. Dus dat zou een en mooie eerste oorzaak, stap zijn om, uh, om, om ja, ons te verdiepen. Ja, en, en wat wellicht ook de oorzaak was waarom Dick Cheney... uitdrukkelijk bevolen had om die straaljagers aan de grond te houden. Oké, okay, Richard, we gaan hem vanavond kijken. Dankjewel. Oké. Okay, Fijne dan. nacht. Doei. Wij gaan nog even wat uh, muziek draaien. Ja. Even wat uh, adempauze na deze indrukken op Radio 1.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 Picture All Clean, what love looks like. En we hebben het over 9-11. Uh, mij door, door mij al een paar keer uh, fout vertaald als 9 september. Het is natuurlijk 11 september. Het is uh, 9-11. De 11 is dan weer inderdaad van de datum. Uh, kleinigheidje, maar ik wil het toch eventjes rechtzetten. Uh, Joop, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Jij hebt wel een oplossing voor dit allemaal hè? Nou, oplossing. Uh, ik was uh, tijdens de gebeurtenis was ik op vakantie zonder televisie, zonder radio. Ja. En toen kwam ik vijf dagen later in Nederland terug en toen zag ik het allemaal, de ja. indrukwekkende beelden. En uh, ja, vreselijk. Uh, maar uh, ik heb er uh, op het moment zelf niks van gemerkt en, en uh, rustige tijd gehad. En ja, daarom wou ik dit uh, min of meer vertellen als je, als je een beetje last hebt van... Uh, de crisis en bezuinigingen, en, en, en alle negativiteit die door de televisie op je af kan komen. Nou, dan moet je dat ding eruit gooien. En dan heb je een heel ander leven. Ja. En uh, ja, televisie is ook uh, de ergste drugs uh, die er bestaat, denk ik. Want je kijkt je leven gewoon weg. Maar uh, het was heel bijzonder om zo'n grote gebeurtenis niet mee te krijgen, als het ware. Maar jij hebt het dan ook uh, compleet ervaren na vijf dagen... waarbij allerlei conclusies al getrokken waren, neem ik aan. Ja, precies. Al, uh, oh, het was eigenlijk al min of meer een beetje uh, verdampt. Of ja, zo'n erg gebeurtenis nee. te, vergeet ja. niemand natuurlijk. Maar ik bedoel, uh, de hectiek was er een beetje af. Ja. En uh, nou, ik vond dat heel apart, zoiets... Uh, ja, omdat gewoon ja sommige mensen die leven helemaal zo en die, die, uh, die, die vullen alles op zijn eigen manier in, zeg maar. Ja. En ja, dus ja, dat was mijn verhaal zo'n beetje. Maar die Assange, als die werkelijk bewijzen zou hebben, e-mails waarin staat dat er een soort opzet is, dan zou dat toch al lang uh, ontdekt zijn. Ja, denk je? Ja, dat moet huis wel. Dat is allemaal helemaal doorge. Dus dat geloof ik eigenlijk niet meer zo okay. en, en om zo'n groot geheim te bewaren, dat, dat is bijna onmogelijk. Nee, ja, dat of, is... Of, of dat op te zetten zonder dat uh, mensen daar... Uh, ja, nou, dat, dat, dat lijkt mij... Nou ja, de toekomst zal het uitwijzen natuurlijk. Het arg argument van uh, uh, mensen die dat soort theorieën hebben... is natuurlijk van ja, dat verwachten we, die reactie. Uh, dat is zo groot dat je het niet kunt, uh, kunt bedenken. Ja, ja. ja. Ja, nou, het dan lasten. moeten we geduld hebben, inderdaad. Ja. Joop, dankjewel. Ja, goeie avond. Fijne nacht. Uh, op de andere kant heb ik Michael. Michael, goedemorgen. Goedemorgen. Je zit in de, in de, in de ja. auto, neem ik aan. Ja. En uh, jij zegt, ik ben het niet eens met de voorgaande bellers. Nee, maar, ja, ik heb meer het idee dat hun denken dat de Taliban, al Qaeda, de mensen deze aanslagen hebben beraamd en gepleegd net zo goed hun buurman hadden kunnen zijn, maar dat is absoluut niet waar. Want hebben we hebben het hier over radicaal gelovigen ja. van de islam. En ik ben zelf twee keer in Afghanistan geweest die mijn dienst uit als uitzending. Ja. Maar hebben we hebben het hier over mensen die de neusje afsnijden van vrouwen die naar school gaan. Die uh, jonge meisjes overgieten met accusuur, die hun vrouw stegen. Dit is een bevolkingsgroep, wil ik ook niet zeggen, maar een, een land met geloven die... Die, die, die, daar is geen dialect mee te voeren. Nee. Of dialoog. Dialoog. Ja. In welk dialect dan ook. Ja. Maar jij ja, zegt dus: dit is eigenlijk de enige taal die ze begrijpen? Ja, dat heb ik wel gewerkt. Want ik ben er ook wel gegaan met de mooie verhalen. En we bouwen scholen. En we hebben we ook gedaan. En de ja. meisje die naar die school gronden, die vond je een week later op een grote met accuzuur. Wanneer? Nou, uh, is daar niks waard. Michael, wanneer heb je daar gezeten? 2007 en uh, 2010. Ja. Voor de, de Nederlandse strijdkrachten. Ja. ja. Ja. Wat deed je daar? In 2007 met de infanterie, ja. In 2010 uh, als ondersteunend uh, ook infanterie, maar dan uh, met uh, dat transport. Wat, wat sorry, je kon voor beveiliging. beveiliging. Oh, Oké, okay. transport. Ja. In uh, 2007 was het ook met de slag om Chora, Die was toen net voorbij toen wij aankwamen. Mm -hmm. hadden we hadden zo de slag ook. En uh, ja, toen was het nog veel meer. Ja, moet je zeggen, dat was ook gewoon de mentaliteit. Je moet eerst vechten voordat je kan opbouwen. Ja. En maar, uh, uh, Jij klinkt mij als iemand die dan wel redelijk op de hoogte is van de situatie nou, Zijn we nu al toe aan het opbouwen, of...? Ja, dus ik, heb ik zeg we maar, bouwen wel dingen, maar er wordt op zich geen gebruik van gemaakt. Want je kan wel een school voor vrouwen gaan bouwen, maar als er in de cultuur is dat een vrouw niks waard is en een vrouw mag niks... en die komt uh, de koala niet uit, hun huis, zeg maar. Ja. ja dan, dan is zo'n school ook, zeg maar, op dat punt een, Een, een, een, een, een, een, een school van geld zou ik bijna willen zeggen. Ja. Want we hebben het hier ook over mensen die snappen dat als je tien dochters hebben, en dochters hebben ze iets aan, maar ze gooien dat voor een confooi, en wij of de Amerikanen rijden overeen, ja. krijgen ze 500$. dollar. Zo. Dus die mensen die hebben dan tien dochters, en nou, dat is misschien wel vijf te veel in hun ogen, maar dat is ook 2500 dollar. Zo. Dat, zo en dat ja. heb ik wel geleerd daar. Dat is een ander volk, en ik vind niet dat de Amerikanen te ver zijn gegaan. Ik denk dat je... Als je het echt zou willen veranderen, dan zou je het echt... De Israëliërs die zeggen dan, nuke them until they close. Maar ja, dat is ook weer absurd, hoor. Maar... Ja, maar dat is weer het andere uiterste, toch? Ja, dus, maar, ik denk, maar ook wat ik daar zie, de meeste doden vallen door hunzelf. Hoe bedoel je dat? Dus Zo'n kastelmoetelrist, bladschok op de markt, ja. dood daar 20, 30 burgers en twee soldaten. Ja. ja. En dan zeggen ze dat wij hun doden, maar ja, ik heb dat niet echt zo meegekregen. Tuurlijk, wij, wij, nee. wij doen ook dingen. En, en de, de meeste doden die ik daar heb gezien, qua burgerslachtoffers... die werden veroorzaakt omdat de Taliban dan, of Al-Qaeda, ja, hoe je het wil noemen... zich gewoon opblaasten, op markten waar wij ook kwamen. Omdat je ja. mag niet heulen met de Westerse soldaat. Uh, maar, maar Michael, uh, kun je je voorstellen dat, dat uh, Nederlandse politici en bevolking zeggen van... ja, we gaan dat niet oplossen daar. We moeten weg. Nou, ik denk dat je nu juist niet meer weg kan. Oké, okay. je moet daar blijven tot het echt helemaal opgelost is. Nu moet, ja. Ik denk dat ze in het begin hadden ze het misschien... Handig aan moeten pakken. Als je echt mis ook samen zat, ja. nou, had hem dan met een kruisverketting zijn kont gestopt. Ja. Maar nu hebben wij dat land aan de ene kant de, de afschulding geholpen en aan de andere kant zijn we aan het opbouwen. Maar de hele machtsstrijd is weg. Want ook de milities die er altijd al waren voor het noorden, ja. die hebben wij ook ontarmd. Ja. Maar als je dan nu weg zou gaan, hebben de milities weer vrij spel. De Taliban krijgt weer vrij spel. Al-Qaida krijgt weer vrij spel. En wij hebben dat ondermijnd. Maar nu moeten wij hun wel opbouwen. Want ja. als je nu weg zou gaan, dan ben je gewoon gelijk tien jaar ja, terug in de tijd. Twintig jaar. Ja, wat in het verleden al vaker is gebeurd uh, natuurlijk. Ja, in ik land. Zeg, ja, je kan niet meer weg in mijn ogen. En er nee. heel veel iedereen daar is geweest, anders denk ik ook uh, beamen. Uh, Michael, zit je nog steeds in, uh, in, in de Nederlandse strijdkrachten? Nee, nee, nee. nee. Ik ben in 2010 uh, beetje uitgegaan. Oké. Okay. Ja, begin 2011. En ik kan me voorstellen dat je nog steeds mensen kent uh, die daar wel weer zitten. Ja. Uh, ken je nu ook nog mensen die daar zitten op dit moment? Ja, ik, uh, ja mijn maatje gaat dan weer uh, 25 september. Dan gaat hij naar Koenboe doen voor die politiemissie. Ja. En dan vertrekt hij. En hoe sta je daar tegenover, die politiemissie? Ja, dus, ja ik, daar, ik, ik ben daar zelf niet bij geweest. Dus ik heb het ook wel even horen zeggen wat ik allemaal van vind. Mm -hmm. uh, ik denk aan de ene kant dat het goed is, want jij niet, je, je zou ooit weg moeten. Ja. Ja, en dan kun je beter maar iets hebben, maar wat ik ook zag, want wij, politieagenten en vandaag, trainen, dat doen we doen al sinds we er zitten. Ja. Is dat je, je traint er een team waarvan de drie weer teruggaan naar de Taliban, om zo te zeggen. Ja. Die krijgen een gratis geweer, die krijgen een beetje opleiding, je weet hoe wij werken dan. Ja. En, en die, dat wordt dan weer tegen gebruikt. Dus ja, het, het is, ik wil niet zeggen vechten tegen de bierkrui, maar. Ja. Het is misschien beter als, als niks, helemaal niks doen. Ja, precies. Maar je kan er ook moeilijk zeggen, nou, we blijven daar tot het einde der tijden. Want ja, dat, dat, kun, dat kan je niet betalen aan de ene kant. En, en, uh, het is ook gewoon elke dode zijn te veel, zo te zeggen. Ja. Maar, maar ja. goed, de, de, het begin van deze discussie was natuurlijk de, uh, de aanslag in, in Amerika en de reactie van Amerika erop. Um, uh, en jij zegt eigenlijk, ik ben het wel eens met de reactie van Amerika. Ja, en, en, exact, en daar heb ik misschien wel een eigen mening over. Ik denk dat het misschien niet helemaal nodig was. Nee. Dat is natuurlijk een slechte man in Saddam, maar de reden waarom, als je dat nou gewoon zegt. Maar ja, met massavernietiging, ze zouden iets met Al-Qaeda te maken, nou, ik geloof er niet. In. Nee, het ging toch om de olie? Ja, ja dat wil ik ook niet. Ik denk niet meer dat het voor een bos ging om Saddam. Ja. Misschien wel. Oké. Okay. Ja, dus zijn vader, die mocht het niet afmaken, en, waren, en hij heeft misschien nu wel de stok om mee te slaan. Ja, ja. ja. Want hun hadden de knuppel in het hoek gegooid. Ja. Dus, eh. Uh, ja, dat is. Maar ja, Afghanistan, is, uh, ja, ik ben het daar volledig mee eens. Wat, gaat het bij hun ook hoor. In de zin, ja, wij zijn allemaal verwesterd. En dat is ook groot gelijk en wij houden er niet van doden. En... Maar als daar een uh, familielid wordt vermoord, dan doodt die andere stam, of dat andere dorp, dood rustig de hele familie van dat familielid. Ja. Het is daar uh, niet een oog om oog, tand om tand. En als er mensen zeggen van ja je moet je andere wang toekeren, dan wat ik er heb gezien als je daar je wang toekeert, dan eindigt je hoofd op de grond van je lichaam los. Oké, okay, dus zo, zo, zo simpel werkt het eigenlijk niet. Nee, de, de, ja. Ja, het is ook een hele mooi idealistisch beeld, zijn dan zou ik me gelijk bekeren en doen. Maar ik, ik, ik geloof niet meer, en ik ben ook christelijk opgevoed. Ja. Maar wat ik heb gezien, en zou een god bestaan, nou, dan is het een veel te sadist. Ja, dan, want, dan laat hij dat niet over zijn kant gaan, wou je zeggen? Nee, ik denk het niet, nee, want ik nee. heb mensen zien bidden en doen, maar, maar het werkt niet hoor. Nee. Dus ik heb daar wel een beetje mijn geloof verloren. Heftig, Michael. Um, Michael, dankjewel dat je even uh, ons te woord wilde staan hier op uh, ja, Radio 1. Ja, en, en ik wens je nog een hele fijne nacht. Ja, dankjewel. Ja, thuis. Lekker in bed. Goed zo. Slaap zacht. Doeg. Het is uh, Radio 1. We hebben het over 9-11. Ik ga het sowieso even afrobben. Chicago en Make Me Smile. Timo, goedemorgen. Ja, ja goedemorgen. Alfred was het, hè, toch? Alfred, ja. En ik ja. begrijp dat jij vaste klant bent hier op Radio 1. Ja, ik geloof het ook, ja. <laughs> Gezellig. Hey, uh... Ik, uh, ik had een heleboel aantekeningen gemaakt, want dit is niet een onderwerp wat zeg maar, lichtvaardig behandeld moet worden. Maar hmm. ja, het is bijna afgelopen. Ja. Dus ik wil me beperken tot uh, het alternatieve reactie voor Amerika. Ja, uh, ik hoorde laatst uh, president Obama zeggen van... Uh, je moet niet gewaardeerd worden op, op basis van hetgeen je kan vernietigen... Mm -hmm. maar op basis van hetgeen wat je kan bouwen. En in dat kader, denk ik, dan had het wel een goede zet geweest als Amerika... analoog aan uh, wat uh, Kennedy toen gezegd heeft van binnen tien jaar een man op de maan. Ja. En dat dat de krachten gebundeld heeft. Als Bush had gezegd van uh, binnen tien jaar een uh, civiele waterstof-economie voor Amerika zodat uh, de fossiele brandstof alleen nog maar voor militaire doeleinden kunnen hoeven te worden gebruikt. En dat kunnen ze dan zelf opwerken in het zuiden. En dan was je onafhankelijk geweest van uh, fossiele brandstoffen. En dan hoeft je ook geen militaire aanwezigheid meer in islamitische landen uh, te onderhouden. Ja. Waardoor zeg maar, uh, de vrevel bij Osama Bin Laden en consorten ontstaat. Omdat die geen ongelovige voeten op uh, heilige islamitische grond willen. In KSU Saudi-Arabië. Ja. Ja, dus wat je eigenlijk zegt is, doordat wij olie wilden, zijn... Nee, wij hebben een... olie nodig. Dat dus is noodzakelijk. Zonder olie kan ja. ons helemaal zo maatschappij functioneren. Okay, uh... Dan zeggen we hem iets scherper. Doordat wij olie nodig hebben en daar ook halen. Uh, hebben we het nou, eigenlijk de, over de, ons zin. daar halen, dat daar kopen. Ja. Maar daarvoor ook, zeg maar, regimes in stand houden. Om ja. uh, de bevolking min of meer te bedwingen. Oké, okay, dus, dus als dat niet het geval was geweest... dan was er geen aanslag geweest in aan Amerika eigenlijk. Op die manier hadden we het moeten oplossen. Nee, die aanslag die is geweest. Dat was toch de premisse van deze uitzending? Ja, het gaat ik erom ik het, wat je reactie me... zou moeten zijn. Nee, maar goed... En die, die energie die vrijkomt zeg maar, bij zo'n Amerikaanse bevolking... Mm -hmm. die kan je richten richting het vernietigen van de vijand. Maar je kan het ook uh, gebruiken om zeg maar, alle krachten te bundelen... en desnoods extra belastingen te heffen om een civiele waterstof-economie overeind te helpen. En wat ik ook nog wilde zeggen... Ja, maar wacht, wacht even, Tim, want ik, ja. vind het, ik vind het wel even een hele interessante gedachte. Dus eigenlijk zeg je, na de, na de aanslagen had, had Amerika niet uh, Af Afghanistan en Irak en zo moeten aanvallen... maar ze hadden moeten zorgen dat we niet meer afhankelijk waren van de olie. Nou, Afghanistan aanvallen was denk ik gewoon ook vanuit, uh, zeg maar... Uh, ik heb een beetje een echo, dus ik denk wat langzamer... Maar Afghanische aanvallen was denk ik ook onvermijdelijk geweest, gezien de gevoelens onder de Amerikaanse bevolking. Ja. Maar had het misschien wat beter voor kunnen bereiden, zeg maar, de State Department wat meer erbij betrekken. Ja. Uh, en ja, de Amerikaanse president bij de ingang van zijn werkvertrekken staat volgens mij op de grond de buck stops here. Met andere woorden, geld. Heeft hij hier geen invloed meer? Mm -hmm. En dan kan hij, zeg maar, gewoon rustig zijn informatiepositie uh, bepalen. om daar vervolgens uh, rationeel op te handelen in plaats van impulsief. Ja, dus jij vindt eigenlijk, om uh, um even je woorden te filteren, de reactie impulsief van Amerika? Ja, maar louter in het belang van Amerika zelf. Want je moet wel realiseren dat Amerika natuurlijk wel in, in principe de militaire beschermer is van de vrije wereld. Dus zoals, ja. zoals dat door Amerika zelf dan gedefinieerd wordt. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke functie. Dus, uh, ja, maar daar hebben we de NAVO ja, ook voor natuurlijk. Ja, maar goed, Amerika is daar wel leidend in. En een ja. oud-president van uh, Amerika, volgens mij was het Roosevelt... Die waarschuwde er al voor dat het militaire-industrieel complex, zo noemde hij het volgens mij, dat dat nog wel eens een eigen dynamiek zou kunnen ontwikkelen. Waardoor geld in feite oorlog gaat zoeken. En ja, dat als de president, zeg maar, daar gevoelig voor wordt. of tot hoger gaat waarderen dan uh, in het eigen belang is. dan kan het natuurlijk wel eens gaan ontsporen. Dan, dan krijg je dit soort reacties. Uh. Timo? Nou ja, het is heel kort door de bocht hoor. Wat en ik bedoel, Balken <laughs> uh, Balkanen had ook geen keuze op een gegeven moment. Want als Amerika echt uh, Nederland pijn wil doen, dan blijft er van Nederland ook weinig over. Dus als je echt voor het blok gezet wordt, ja, dan moet je ook wel als ja. Nederland... Ik ja. bedoel, die informatie die Balkanen er toen de tijd had, daar wil ik nog wel voor hem opnemen. Die hebben de be bevolking, heeft die natuurlijk niet. Dus het maar... is moeilijk afwegen als je niet alle informatie hebt. Ik snap het. Timo, dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Af, ja. Fijne nacht. Het is het tweede uur van uh, Dit is de Nacht. Nog twee uurtjes te gaan. Om um, zes uur morgen. Uh, nou ja, vanmorgen zijn we klaar. <laughs> we gaan naar het nieuws. Even kijken of, uh, wat er gebeurt op de wereld. En uh, zometeen een heel uur met muziek hier op Radio 1.